Zee Wouter Jong met het NOS-journaal. ...demonstraties ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid uit de hand gelopen. Over de hele wereld gingen vakbonden en linkse actiegroepen de straat op... ...om aandacht te vragen voor de rechten van arbeiders. In de Turkse stad Istanbul was het onrustig in de buurt van het Taksimplein... ...waar demonstranten slaags raakten met de politie. Ook in Athene en in Milaan waren er botsingen. In andere Europese steden verliepen de 1 mei betogingen grotendeels vreedzaam. In Zuid-Korea en de Filipijnen waren er wel weer botsingen tussen betogers en politie. Minister Schippers neemt nog voor de eerste Europese Spelen in Baku op 28 juni een beslissing over een Nederlandse organisatie van het evenement. Afgelopen dinsdag werden de sportbonden het eens over een kandidaatstelling voor de Europese Spelen in 2019. Belangrijke voorwaarden zijn wel dat er zekerheid moet zijn over de financiering en dat het een volwaardig topsportevenement wordt. Ook Schippers heeft daar nog veel vragen over, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Eerste Kamerlid Kees de Lange stapt uit de onafhankelijke senaatsfractie... de overkoepelende organisatie van provinciale partijen. De Lange wil niet dat de Limburgse politicus Jos van Rij toetreedt tot de partij... en heeft daarom met de OSF gebroken. De Lange noemt het ondenkbaar dat van Rij als volksvertegenwoordiger kan optreden... terwijl hij nog voor de rechter moet komen. De Limburgse politicus wordt onder meer verdacht van corruptie. en werd in maart in Provinciale Staten van Limburg gekozen. Door het besluit van de Lange verdwijnt de OSF uit de Eerste Kamer. Het weer op de meeste plaatsen droog en wisselend bewolkt. Toenemende opklaringen en minima iets boven het vriespunt. Landinwaarts kans op voorstaande grond. Morgen geregeld zon en droog. Het wordt 10 tot 15 graden. Zondag regen en motregen bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 the time me Punt 9. z On your own That's all of changing you don't for me